Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat ervan uit... dat het neerstorten van een vliegtuig van dochteronderneming German Wings... vanochtend in de Franse Alpen, een ongeluk is. Er zijn geen aanwijzingen voor een terreurdaad... werd vanavond gezegd op een tweede persconferentie van German Wings. Volgens een woordvoerder kan nog niets met zekerheid worden gezegd... over de nationaliteit van de 150 inzittenden... die allen omkwamen bij de crash. Waarschijnlijk waren er 67 Duitsers aan boord en 45 Spanjaarden. En vaststaat dat er onder de slachtoffers één Nederlandse is, een vrouw uit Brabant. En volgens het operahuis in Düsseldorf is ook de basbariton Oleg Briak omgekomen. De 54-jarige Kazach was op de terugweg van een gastoptreden in Barcelona. Gidi Marcus is de opvallendste naam op de kandidatenlijst van de PVV voor de Eerste Kamer. Hij staat op plaats 5. In de prognose staat de PVV op negen zetels. Marcus stond vijf jaar geleden ook op de lijst voor de Tweede Kamer, maar trok zich terug nadat hij in opspraak was geraakt. en bleek onder meer in 2008 opgepakt te zijn omdat hij als beveiliger een vuurwapen droeg. De terreurbeweging Boko Haram heeft in Nigeria meer dan 400 vrouwen en kinderen ontvoerd uit de stad Damasak. Volgens inwoners van de stad zijn ze meegenomen toen militairen uit Niger en Tjaad de stad op 9 maart bevrijden. Volgens de getuigen namen Boko Haram strijders ruim 500 jonge vrouwen en kinderen mee en werden 50 van hen vermoord voor ze de aftocht bliezen. Vrijdag werd bij Damasak al een massagraf gevonden. Ebola is mogelijk ook overdraagbaar door seks met iemand die van de ziekte is genezen. Het nieuwste Ebola-geval in Liberia wijst daarop. Het was de eerste besmetting in twee weken in Liberia. De geïnfecteerde vrouw blijkt een relatie te hebben met een oud patiënt. Het was bekend dat het Ebola-virus lange tijd kan overleven in sperma, maar een besmetting door seks was nog niet vastgesteld. Het weer bewolkt, plaatselijk wat lichte regen. Vannacht vanuit het zuiden harde regen, minimaal rond 4 graden. Morgen bewolkt en pas middags in het zuidwesten weer droog en misschien wat zon. Staat een matige noordelijke wind en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles... maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Still young yet feeling old I got some dreams to live before you see me go Listen, I've been on national TV But then I still don't know What I wanna be when I grow up I don't wanna be a money maker Never wanna be untrue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 But I must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm a doom on lover And I must be moving on Now I believe in what you say Door de technische storing helaas iets vertraagd de uitzending... maar alsnog de raadsvergadering van deze 24 maart. Hier te horen bij ZFM antwoord. Eymond erbij zit en omdat er mogelijk een motie is geweest... die uh, het college op dit moment, hè, dat moet u concluderen, naast zich neergelegd heeft. Ja, voorzitter, ik word uitgelokt uh, voor debat uh, in 2008 toen die motie is aangenomen... Uh, toen is hier een uitvoerig debat geweest over waarom het wel of niet uh, toelaat van de Eimondgemeentes... Uh, goed zou zijn of slecht zou zijn voor deze regio. Uh, toen is ook gekeken naar het bezit en toen is geconstateerd... dat voornamelijk in de Eimondregio's dat er heel veel uh, stadsurgenten zijn. Nu zie ik in dit stuk dat daar wel een stukje opvang in is. Maar er is nooit goed gekeken naar de woonwensen hier in de regio of wij als gemeente Zandvoort wel de wens hebben om ook in de IJmondgemeentes te gaan vestigen. Andersom kan je misschien wel zeggen... dat er wel weer een hele grote groep mensen in de Eimondregio is... die juist wel naar Zandvoort zou willen gaan. Dus je gaat jezelf, je positie op je eigen woningmarkt... die ga je verslechteren... door een grotere groep mensen toe te laten op je eigen woningmarkt... en je eigen woonwensen die je hebt als gemeente Zandvoort... die laat je niet, uh, die, die kom je niet tegemoet door bij die Eimondgemeentes te gaan. Die discussie hebben we hier uitvoerig gehad. Er was De hele gemeenteraad was het daarover eens... Nu is er een, nu, en mag ik even mijn verhaal Nu is er één verhaaltje geweest bij de begroting van de PvdA. Die zei, nou dat huren bij de buren, dat is hartstikke goed. Al meneer Tonen zat erbij. En die had, het woning, die had het volkshuisvesting zo goed onder zijn hoede... dat het nog steeds heel erg goed geregeld is hier in Samver. Nou, dat is het dus absoluut niet. En wat ik dus uh, vind is dat we nu weer een discussie over gaan doen... dat de wethouder dus niet antwoord geeft op een vraag... van waarom het goed zou zijn voor deze regio dat, de, dat ze erbij gaan komen. Dat er een verhaal wordt gegeven over wat de provincie wel of niet zou kunnen ingrijpen. Nou, dat speelt absoluut niet. Dat, dat verhaal kan ik gewoon ontkrachten. Dus ik zeg, we moeten het absoluut niet doen. We moeten de discussie ook niet over gaan doen. Maar ik vind op deze manier discussiëren in deze gemeenteraad... dat ik geen eens een antwoord krijg en dan denk ik, nou, dan ben ik gewoon tegen. Meneer Kroonsberg. Ja, voorzitter, hè? Meneer Kroonsberg. Ik... Ik... de Zandvoortse bevolking uitleggen waarom hier door deze gemeenteraad het woningbezit, de sociale woningbezit wordt verkwanseld. Meneer Kramer, uh, wilt u een korte interruptie doen, uh, meneer Demmers? Ja, ik wil een, klein, een, kleine, een kleine aanmerking of opmerking uh, maken tegen het uh, betoog van uh, meneer Kramer. Um, kort samengevat is het zo dat Zandvoortse ingezetenen. Uh, dat die dan in een uh, kleinere vijver moeten vissen voor een woning... als uh, Eimond erbij is. Dat bedoelt u toch? Hm. Nou, uh, zo heb ik het wel begrepen. Want als er meer mensen van de Eimond hier willen wonen... als wij, als wij dus da uh, dat zandvoort dus naar de Eimond willen dan vissen we in een kleinere vijver voor eigen ingezetenen... als overpassend wonen, over het passend wonen, et cetera, et cetera. Dat is dus een slechtere, uh, een slechtere uitgangspunt als je een woning zoekt... als die markt kleiner wordt voor de zandvoortse ingezetenen. Als dat nou slechter is, waarom is meneer Toner er dan zo voor? Weet u dan... Meneer Kramer. Uh, voorzitter, ik zou heel graag een antwoord van de wethouder willen hebben op dit uh, punt. Goed. De vraag is eigenlijk aan meneer Tonen gesteld, maar dan kom ik straks uh, bij hem terug, meneer Demmers. Meneer Kroonsberg. Ja, voorzitter, ik hoor het geluid van een zeer beperkte mogelijkheid om ook al woon je in Zandvoort te kunnen kiezen. En uh, ik moet zeggen, het CDA is een voorstander van gevarieerde mogelijkheden voor onze eigen bevolking... Uh, ik hoor een beetje de, de, de tonen door van eigen volk uh, eerst. En uh, dat kan gewoon in deze tijd niet meer. Mensen zijn zelf wel in staat om hun keuzes te maken. En in die variatie die nu is aangebracht met uh, dit geheel... moeten mensen hun eigen woongebied uh, uh, kunnen gaan bepalen. En hoe groter, hoe beter. En wij gaan dat als CDA niet voorstaan... dat het op de een of andere manier... ...beperkt wordt, want dat is bevolking ...en daar staan we niet voor. Meneer Sandbergen. Ja, voorzitter, Wel, voorzitter. Ik, wil, ik, wil, ik zou graag meneer willen... Kramer, weten. Meneer Kramer, ik heb u niet het woord gegeven. Nou ja, er wordt hier een opmerking... ...of een suggestie gedaan eigen volk eerst. Ik weet niet of dat de toon is... ...van deze gemeenteraad nou, waar we ik, hier ik, moeten ik gaan discussiëren. Ik, ik heb hem gehoord... ...en uh, hij werd een beetje uitgelokt... ...want u gebruikte ook wat woorden waarvan ik dacht... ...moet dat nou in dit debat? Maar dat laat ik in het midden. De toonhoogte loopt wat op... Ja, voorzitter, dan moet u nu concreet zijn... want dit zijn meer fascistische opmerkingen over eigen volk ik, ik, eerst. Dan moet een... u nu zeggen wat, wat ik heb gezegd. Ik heb u horen zeggen dat het, uh, even in mijn woorden... het hele woningbestand wordt verkwanseld ja. in Zandvoort. Dat zijn ook een beetje tendentieus gerichte opmerkingen. Ik ben het met u eens dat het verstandig is om de toonhoogte in dit debat... tot een wat neutraler niveau terug te brengen. Dat ben ik met u eens... Maar daar waar die wat oploopt... ben ik meestal van mening dat dan de balans gezocht moet worden. En uh, het was het gevoel van, werd erbij gezegd... het werd niet gezegd dat. Dus dat was, een, dat was voor mij net de nuancering... op basis waarvan ik zei, in dit debat... heb je ook de grenzen bereikt. Ja? U hoeft daar niet op te reageren, meneer Kramer. Meneer Sandberger. Voorzitter... Uh... Er wordt gerefereerd aan een uh, motie van uit uh, 2008. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Uh, de heer Demmers heeft dat terecht op gemerkt. Uh, kennelijk zijn de maatstaven die toen golden uh, wellicht anders dan die van nu. Ik heb mij wel uh, laten informeren over het feit dat uh, de woningbehoeften uh, die Zandvoerders hebben... niet helemaal gedekt wordt door het aanbod hier in uh, onze gemeente... Dat impliceert dus dat je als woningzoekende ook de mogelijkheid moet bieden om uh, buiten deze gemeente uh, hoe heet het, een passende woning te verkrijgen. Daarvoor ziet de verordening in. Uh, aan de andere kant, uh, mijn uh, collega heeft dat al gememoreerd, hechten wij eraan dat een bepaald percentage... Uh, inderdaad voor uh, mensen die direct uh, belang hebben bij uh, Zandvoort, op welke manier dan ook dat die op een of andere manier uh, tot hun uh, recht komen... dat die die mogelijkheid bieden. Ik heb begrepen dat wij daar min of meer uniek in de regio zijn. Het zij zo. Ik, wij als partij zijn daar inderdaad voorstander van in dit geval. En uh, ja, eigenlijk om kort en goed te gaan. Uh, wij zouden het jammer vinden als uh, de VVD... Een, uh, een ander standpunt in zou nemen dan naar ik bespeur een meerderheid in deze raad. Louter alleen, omdat er in 2008, en dat is alweer geruime tijd geleden, iets is aangenomen. Ik ken de strekking van de discussie niet. Ik weet alleen dat het destijds gebeurd is. De heer Demmers kennelijk wel en hij constateert dus... Dat uh, ja, de tijden inderdaad veranderd zijn. En dat ben ik met hem eens. Dank u wel. Meneer Tonen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, de heer Kramer is in het verleden blijven steken, helaas. Want sinds 2008 is er nogal wat veranderd. Uh, het Rijk heeft in 2010, 2011 de provincies opgedragen om in het kader van uh, de woningbouw uh, eisen die er kwamen vanuit het Rijk. Per provincie om daarvoor eh, regionale actie. Nee, een provinciaal actieprogramma wonen te maken. En dat provinciaal eh, actieprogramma wonen, dat is ook gemaakt. En, en. Nee, een provinciaal actieprogramma wonen, meneer Demmers. En tegelijkertijd heeft de provincie dus ook de opdracht gehad. om nieuwe regio's vorm te geven. Dat heeft de provincie ook gedaan. En een van die regio's is geworden niet Zuid-Kennemeland... maar Zuid-Kennemeland en Eimond. En die regio-gemeentes hebben vanuit de, vanuit de provincie... op basis van een provinciaal actieprogramma wonen... de opdracht gekregen om een regionaal actieprogramma wonen te schrijven. En op dat moment is er dus een nieuw portefeuillehuisoverleg ontstaan. Een portefeuillehuisoverleg volkshuisvesting... Midden- en Zuid-Kennemeland... Dus wat hier gebeurt is gewoon voortschrijdend, uh, vo uh, verdergaand, uh, vo voortbedurend op besluitvorming van Rijk, provincie en doorgetrechter naar de regio. En het is niet anders. We hebben gewoon te maken niet meer met de regio Zuid-Kermeland. We hebben te maken met de regio Midden- en Zuid-Kermeland. Bovendien zei de heer Kramer dat het ging om uh, de IJmondse gemeente in 2008, het ging alleen om Velsen. Dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Mevrouw de Jong. Ja, dank u voorzitter. Uh, de heer Toner die snijdt het uh, onderwerp al aan van uh, uh, de provincie, dat die eigenlijk een regionale uh, ja, samenwerking oplegt. En in die zin uh, sluit uh, dit voorstel eigenlijk uh, ja, prima aan bij het nieuwe huisvestingsproces. Uh, ...de nieuwe huisvestingswet... Hè? ...en uh, dat, dat is natuurlijk... ...een uh, belangrijke overweging... ...en verder we, vinden wij de uitleg... ...die de wethouder gegeven heeft... ...ook... Uh, een uh, steekhoudend argument dat uh, juist de bedoeling hiervan is om meer keuzevrijheid te organiseren voor de woningzoekenden. He, en in dat opzicht uh, zijn inderdaad uh, de tijden veranderd. En kunnen wij ons uh, als uh, OPZ helemaal vinden in dit uh, raadsvoorstel? Dank u wel. Dit is de derde termijn. Nog iemand behoefte aan? Nee, voldoende gezegd. Goed. Dan bij handopsteken. Wie is voor het raadsvoorstel uitgangspunt huisvestingsverordening 2015 bij handopsteken? Graag voor zijn. D66, het CDA, Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, mevrouw Van der Veld, meneer Demmers en de Oudere Partij Zandvoort. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de fractie van de VVD en meneer Cohen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Wij gaan nu naar agenda punt 5. Dat is een interpolatie die door de VVD is aangevraagd. gelet op het feit dat ik portefeuillehouder ben... vraag ik graag mevrouw van der Veld... om mijn rol als voorzitter als waarnemend plaats te nemen. Ja. En nu helemaal. In mooie stoel. Zo, als dus de dames en heren er ook klaar voor zijn, ik zit er ook klaar voor. Ik uh, wil u voorstellen, normaal gesproken behandelen wij een interpolatie... op de volgende manier, en die manier wil ik u dan ook voorstellen te hanteren: eerst de indieners van de interpolatie... dan het college aan het woord laten. Dan de raad en dan weer de indieners van, het, van de interpellatie. Bent u het daarmee eens? Dat we dat van tevoren even afspreken. Ik zie niemand anders. Nou, dan geef ik het woord aan de indieners van de interpellatie. Mevrouw Kurensoor neem ik aan. Dank u voorzitter. Bij <klaar> deze ook dank aan de gemeenteraad voor het toestaan van de interpellatie tijdens deze gemeenteraadsvergadering. Even een stukje terug in de tijd. We gaan terug naar het 30 april 2014. Het is de wens van de coalitiepartijen om de Zandvoortse samenleving het gevoel terug te geven dat de politiek van en voor haar is. De bevolking zal meer moeten kunnen participeren in het gemeentelijk domein dan nu het geval is. Dat geldt voor bewoners, ondernemers en iedereen die het op andere manieren verbonden is met de Zandvoortse samenleving. Iedereen kan en mag, maar moet ook durven meedoen en meedenken. Samen gaan we immers voor Zandvoort. Waar mogelijk zullen daartoe nieuwe instrumenten en mogelijkheden worden ingezet. Te denken valt aan een burgerinitiatief en een vergaderregime van raad en commissies... waarbij de politiek de burger en ondernemer actief opzoekt. Binnen de participatieladder zal co-productie de ene hoogste vorm van participatie de beleidsnorm moeten zijn. Al dus het coalitieakkoord. Op 10 februari 2015 neemt het college het besluit een grondgebruikersverklaring af te geven voor het valwildteam en dit stuk ter informatie aan te bieden aan de raad. Op de website van de gemeente Gezondvoort staat op 12 maart 2015 en daarbij is niet te zien of dit bericht mogelijk eerder gepubliceerd is geweest het volgende. Het college plaatst een bericht op de website met de vraag wat te doen met de damherten in het dorp. De vraag wordt evenwel al beantwoord in de eerste Alinea. Er is besloten om toestemming te geven voor het afschieten van Damherten. Om inwoners en belangstellenden bij te praten over die besluit van het college... wordt een informatieavond georganiseerd. Informatie is de laagste vorm van participatie. In de Zandvoortse Korant staat een artikel over de informatieavond... en wordt een van de leden van het Valwielteam aan het woord gelaten... Daarin zegt hij dat alleen bij gevaarlijke situaties op plekken waar het extra riskant is, herten kunnen worden afgeschoten. De tactiek is om van een groep herten er twee dood te schieten. De praktijk leert dan dat de rest teruggaat naar het leefgebied in de duinen en niet meer terugkeert op de plek des onheils. 13 maart 2015. Het besluit van het college, tezamen met het bericht in de krant, zorgt voor een storm van protest. Er worden Facebookpagina's geopend en petities opgestart. De pers wordt benaderd en de eerste berichten verschijnen in de pers. De koppen liggen er wederom niet om. Zandvoort gaat herten afknallen, inwoners woest. En ook is te lezen, jagers mogen herten afschieten in het centrum van Zandvoort. Op 16 maart 2015 meldt burgemeester Meijer op RTV Noord-Holland... dat er geen jagers met geweren de straat op zullen gaan... Eerst wordt onderzocht hoe de herten beïnvloed kunnen worden. Op 17 maart 2015 staat in het Haarlems Dagblad te lezen dat de burgemeester en het valwielteam geen andere oplossing zien dan het afschieten van de herten. Maar, staat er ook te lezen in hetzelfde stuk, als iemand op donderdagavond 19 maart met een goed en werkbaar ander idee komt, hoort men dat graag. Op de welbewuste avond van 19 maart 2015 vindt hier in deze gemeenteraad een informatieavond plaats. De bijeenkomst toont eens te meer aan dat het een informatieavond is. Zoals gezegd, de laagste treden als het gaat om participatie. Het besluit is genomen en wordt niet opgeschort om alternatieven te onderzoeken. Wel wordt gekeken, en dat is een toezegging op die avond, dat het, eh, om na te gaan hoe het zit met de aansprakelijkheid naar schade die ontstaat, Nadat, een hert, nadat door een, hert, een schot de herten geschrokken diverse kanten op kunnen rennen... en mogelijk schade kunnen um, doen toekomen aan bijvoorbeeld auto's. Wat de VVD ten zeerste verbaast, is dat het college, en dat kregen we op die avond horen... niet in staat is geweest om in te schrek te komen met de gemeente Amsterdam. Tot tweemaal toe wordt aangegeven dat de deur van het college van BMW van Amsterdam dicht was, is en blijft... Diverse pogingen om de deur open te krijgen zijn op niets uitgelopen. De dag na de informatieavond zijn de reacties na het bezoeken van de informatieavond divers in taalgebruik. Maar ze zijn allemaal terug te leiden tot één gevoel. Het gevoel van frustratie en machteloosheid. Het gevoel dat het er niet toe deed wat men zei. Wat werd ingebracht omdat het besluit genomen was en vaststond. Voorzitter... De VVD wil dit college graag herinneren aan het eigen coalitieakkoord dat zegt... ...en daarbij herhaal ik de eerste stukjes... ...het is de wens van de coalitiepartijen om de Zandvoortse samenleving het gevoel terug te geven... ...dat de politiek van en voor haar is. Tevens werd gesteld, de bevolking zal meer moeten kunnen participeren in het gemeentelijk domein... ...dan nu het geval is. Iedereen kan en mag, maar moet ook durven meedoen en meedenken... En tot slot, binnen de participatie ladder zal co-productie, de ene hoogste vorm van participatie, de beleidsnorm moeten zijn. <tie> Voorzitter, de VVD constateert dat het college niet in lijn handelt met het eigen coalitieakkoord en heeft erhalve de volgende vragen. En het zijn er slechts twee. Ten eerste, is het college het met de constatering van de VVD eens? dat in strijd is gehandeld met het eigen coalitieakkoord... als het gaat om de participatie in dit traject. Graag ook een motivering van het antwoord. En ten tweede, hoe vaak en door wie... is er vanuit de gemeente Zandvoort het afgelopen jaar... contact gezocht met de gemeente Amsterdam... als het gaat om de overlast van herten uit de Amsterdamse waterleidingduinen? En met wie is er contact gezocht binnen de gemeente Amsterdam? Graag een onderbouwing met checkbare feiten... En voorzitter, anders dan het CDA zal de VVD afhankelijk van de beantwoording van het, van het college bekijken of er een motie ingediend zal moeten worden in de tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Curensson. Meneer Meijer, ik neem aan dat u graag het woord zult voeren. Mevrouw de voorzitter, we zijn het weer eens. De VVD heeft met deze interpolatie twee vragen gesteld. Ik ga uitgebreid antwoord geven. Dat zal u niet verbazen. De eerste vraag is... ...is het college het eens met de constatering van de VVD... ...dat in strijd is gehandeld met het eigen coalitieakkoord... ...als het gaat om de participatie in dit traject? Graag motivering van dit antwoord. Nee, dat is het college niet eens met de VVD... ...aangezien er niet in strijd wordt gehandeld met het coalitieakkoord... ...of onze participatieverordening. Het gaat hier niet om beleid maar om een besluit dat is genomen vanwege de veiligheid die in het geding is. Een uitvoeringsbesluit. En het lastige met uitvoeringsbesluiten op het terrein van veiligheid is dat daar veel betrokkenen een meningen over hebben en emotie en ratio elkaar niet altijd in de gewenste zin versterken. Over de veiligheid van onze inwoners zijn door uw raad in het verleden ook en terecht vragen gesteld en daar is veel over gezegd. Op basis van recente gegevens... met als nieuw aspect dat het gaat om groene gebieden in ons dorp... met een verhoogd risico... is dit uitzonderlijke besluit genomen. Het gaat er niet om dat het college geen hart voor dieren heeft. Maar de kernvraag is of het langer nog verantwoord is... Het risico op het ontstaan van ongelukken te nemen. Als, het bestuur, als bestuur wordt je geacht... je verantwoordelijkheid te nemen zodra dat nodig is. En ja dat is inderdaad niet altijd plezierig om te doen. En nee, daar helpt participatie als bedoeld in onze verordening niet bij... omdat het hier niet over beleid gaat. En juist vanwege de betrokkenheid en de emotie... heeft het college besloten om naast de bekende interviews... en stukken op de website ook een informatiebijeenkomst te gaan houden. En het karakter van deze bijeenkomst was drieledig. 1. Het uitvoeringsbesluit toelichten met de context... Twee, het verlegenheid geven tot het stellen van vragen. En drie, ideeën of suggesties ophalen. Daar is ook tijdens de bijeenkomst op gestuurd. Het college staat zeer zeker open voor mogelijke suggesties om te voorkomen dat damherten in zelfs deze uitzonderlijke situaties mogelijk worden afgeschoten. Op deze informatiebijeenkomst zijn zeer veel voorstellen gedaan, rijp en groen. Voorstellen waarvan evident duidelijk was dat die niet realistisch zijn, heeft de portefeuillehouder ook niet overgenomen of meegenomen. Het college wenst niet, met name op dit gevoelige onderwerp, de indruk te wekken dat ieder voorstel of suggestie wordt overgenomen of onderzocht. Wel is inmiddels onderzocht of het herten of het afschieten van dammetten buiten het dorp plaats kan vinden, en dat is helaas op dit moment nog niet mogelijk. U weet ook dat de hertoverlast al vele jaren speelt... en niet wordt opgelost door de probleemeigenaar... zijnde de gemeente Amsterdam. Behalve het plaatsen van een beperkt hek... is er niets gedaan. Niets wat het effect stopt van wat we zien. En natuurlijk kunnen wij van mening verschillen... over de te volgen route. De kunst zegt er dat we elkaar daar in enige ruimte geven... ten einde ieder bestuursorgaan dat het op zijn of haar wijze het werk wil doen, ook in positie te houden. Het belang van onze gemeente staat hierbij voorop. Vanuit die context heeft het college gekozen voor deze route. Het belang van een verantwoorde veiligheid. En dat laat onverlet, en dat is ook steeds gezegd... dat er wellicht nog andere alternatieven zijn om te voorkomen dat je dat moet doen. Dat is ook, en dat zal u ook niet verbazen in de huidige samenleving... een stuk verantwoordelijkheid wij in de samenleving op wilt bouwen. Die zal ook die verantwoordelijkheid moeten oppakken en zaken realiseren. En natuurlijk is een andere route ook denkbaar, maar ook met voor- en nadelen. Voor het college is duidelijk dat de dialoog gevoerd dient te worden... en daar is ze ook druk mee bezig. Niet alleen op de informatieavonden zijn er gesprekken geweest... waarbij ook mensen mij hebben bedankt voor het feit dat we dit hebben georganiseerd... en in gesprek zijn gegaan... Maar ook daarna gebeurt dat. Dat is iets wat een voortschrijdend proces is. Op initiatief van een van de aanwezigen heeft u allemaal gehoord. Die heeft gezegd, ik ga zorgen dat er een afspraak komt in de agenda van de wethouder. Dat heeft het college omarmd. Ik denk dat we daar heldere afspraken over gemaakt hebben. Een bezoek aan bijvoorbeeld de bewoners van huis in de Duinenstraat wordt gepland. Ook de openbare basisschool ONS is bezocht en er zijn gesprekken gevoerd met ouders en leerkrachten. En nog met velen wordt gesproken. Dat is allemaal onderdeel van het plan. Los daarvan heeft het college vandaag het volgende besloten. Bevestigt de opmerking van de burgemeester dat het besluit wordt opgeschort totdat het antwoord is gegeven op de vraag rondom de aansprakelijkheid. Twee. Dat de gemeente Zandvoort contact opneemt met de gemeente Amsterdam in een allerlaatste poging daar duidelijk te maken dat de effecten van de damhetten problematiek in Zandvoort onacceptabel zijn geworden vanuit het oogpunt van veiligheid. 3. Alternatieven van inwoners te onderzoeken op haalbaarheid en indien dat het geval is te ondersteunen. Vraag 2. Hoe vaak en door wie is er vanuit de gemeente Zandvoort het afgelopen jaar contact gezocht met de gemeente Amsterdam... als het gaat om de overlast van het uit de Amsterdamse waterleidingduinen? En met wie is er contact gezocht binnen de gemeente Amsterdam? Graag om de onderbouwing met checkbare feiten. Het antwoord is heel simpel. Het afgelopen jaar is er geen bestuurlijk contact geweest tussen de gemeente Zandvoort en de gemeente Amsterdam. U weet dat de provincie Noord-Holland op dit dossier regievoerder is... Zij hebben de contacten en streven naar een oplossing voor de lange termijn. Zo is dat al een aantal jaren geleden afgesproken. Zij kennen, net als Amsterdam, de feiten en weten dat er overlast is. Het college heeft niet de overtuiging dat zij, als de provincie dat al niet kan, Amsterdam op andere gedachten kan brengen. Zij hebben in de jaren 2010 tot en met 2012 direct en indirect invloed getracht uit te oefenen, zonder succes, met uitzondering van de plaatsing van het hek. U weet ongetwijfeld nog dat op 7 mei 2010 door mij een petitie is doorgezonden. En die petitie luidde, te gek om los te lopen. En aan de lokale burgemeester van Amsterdam geen effect. En zo ontstaat de situatie dat je inderdaad het laatste jaar dan geen contact meer met Amsterdam opneemt. En dat vanuit de gedachte dat een ieder zichzelf respecterende gemeente ook verantwoordelijk is voor de effecten die dat veroorzaakt. En dat ook zelf bewaakt. Ook hier kun je verschillend omdenken en overdenken... en om die reden heeft het college, mede naar aanleiding van die informatieavond, gezegd... wij gaan met opnieuw met spoed een afspraak maken. En het college laat zich graag verrassen door Amsterdam. En wellicht speelt dan ook de gedachte mee dat je toch iedere poging moet wagen. Tot slot, wat ons bindt is dat wij alle hier ten dienste van deze Zandvoortse gemeenschap ons mogen inzetten... Dat, wij, dat doen wij op onze eigen wijze met de juiste intentie. En laten wij dus met z'n allen de schouders er ook om te zetten. En op alle politieke niveaus in de gemeente Amsterdam gaan beïnvloeden. Om een daadwerkelijke oplossing te vinden. Zodat dit uitzonderlijke besluit ook niet genomen hoeft te worden. Dank u wel. Dank u wel meneer Meijen. Ik neem aan dat er nog mensen... Leden van de raad zijn die hier ook het woord over willen voeren. Ik zie de hand van de heer Sandbergen, Kroons, Bergen, meneer Paap, anderen nog, meneer Tonen. meneer Sandbergen, ga u gang. Ja, dank u wel, uh, mevrouw de voorzitter. Um, ik begrijp uit uh, uw woorden dat u uh, uh, voornemens bent het uh, besluit uh, om af te schieten, uh, op te schorten. Dat heb ik goed begrepen. Dat heb ik niet goed begrepen. Zou u het dan nog even willen formuleren? Meneer Meijer. Ik heb net letterlijk gezegd dat het college heeft bevestigd wat ik op de informatieavond... Heb aangegeven dat de vraag over de aansprakelijkheid eerst beantwoord moet worden voordat het besluit ook daadwerkelijk van kracht wordt. Dank u wel. Um, ja, dan hebben wij toch een verschil van mening: uh, niet zozeer uh, over het feit dat u uh, maatregelen treft om de, de overlast en uh, de gevaren overigens die. Uh, de hertenpopulatie in ons dorp met zich meebrengt... Uh, uh, om die op een of andere manier teniet gedaan uh, of niet te doen. Uh, daar uh, verschillen wij niet van mening dat daar maatregelen getroffen moeten worden. Uh, alleen, uh, ik heb u dat ook in mijn brief geschreven van uh, vrijdag jongsleden... Uh, dat uh, bij gesprekken die ik heb gevoerd met bewoners... met name in de zuid en het vaarder twee in ieder geval twee groep, groepen... Uh, dat zij toch wel uh, vonden... dat het afschieten van, van herten in de bebouwde kom... toch wel grote problemen met zich meebrengt. Men vond dat letterlijk, dat, uh, dat is ook uh, het woord wat gebruikt is... men vond dat wel erg eng. En uh, ik moet u zeggen, dat zou ik ook eng vinden... als dat bij mij op het plein zou gebeuren... dat er uh, uh, geschoten wordt. Dus ik... ik ik uh, wil u dringend verzoeken om in ieder geval uh, het afschieten van het binnen de bebouwde kom uh, uh, niet in overweging te nemen. Ik heb uit uw woorden begrepen afgelopen uh, woensdag, nee, donderdag, dat, uh, dat uh, als daar sprake van is, dat dat met grote zorgvuldigheid zal gebeuren in die zin. Dat de afweging, ik heb dat, ik heb dat uh, allemaal gehoord. Ik, ik begrijp ook de intentie. Desondanks is voor mij het afschieten van uh, het binnen de bebouwde kom even een stap te ver op dit moment. Er zijn wellicht andere mogelijkheden. Want dat er op een gegeven moment heel vervelende oplossingen noodzakelijk zullen zijn, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Maar niet in de bebouwde kom. Dan uh, is tijdens het gesprek wat ik heb gevoerd met de bewoners, uh, want ik wil niet ingaan op de, op de gevaren die ik overigens heb geïnventariseerd, die ik uit eigen uh, waarneming heb uh, moeten constateren, maar ook uit uh, ja, publicaties die uh, de afgelopen twee jaar zijn geweest over ongelukken met herten hier in de bebouwde kom... met uh, verwondingen, et cetera, et cetera. Dat gaat mij te ver, maar er is een nieuw aspect... wat uh, mij uh, geworden is. En ik zou graag willen dat u dat onderzoekt. Um, het is uh, genoegzaam bekend dat herten dragers zijn van teken. Ik heb dat niet op internet nagezocht... maar ik heb een heleboel boeken waaruit blijkt dat dat zo het geval is. Zij zijn wat je noemt... teekdragers. Dat impliceert dus... dat er een bepaald... probleem ontstaat... daar waar herten zich verblijven. Het is bekend... dat, dat in de waterleidingduinen... dat daar veel teken zijn. Maar het is ook bekend inmiddels... en met name de bewoners... uit Zandvoort-Zuid... hebben mij daarop gewezen... dat het aantal teken binnen de vrije duinen... waar veel kinderen spelen... waar ook veel wassenen, volwassenen... hun hond uitlaten... waar ook andere dingen gebeuren... kan me nog herinneren van vroeger. Um, dat... Um, dat... dat er geconstateerd is... dat het, uh, mensen... Uh, veel tijd beter oplopen... Uh, en dat uh, daardoor de volksgezondheid... in geding kan zijn... En ik zou graag willen dat u dat uh, onderzoekt. Omdat het is, een, het is inderdaad een, een bewering van een aantal bewoners. Uh, ik ga ervan uit dat ze dat uh, oprecht doen. Maar uh, ik neem aan dat, dat bijvoorbeeld een instantie als de GGND daar wat meer uh, inzicht in kan brengen. En ik zou u graag, uh, ik wil u verzoeken om dat uh, te doen. En dan uh, is er uh, tijdens de vergadering wat ik wel uh, belangrijk vind, uh, of, of heel belangrijk vind, is een aantal, u heeft het ook al gememoreerd, uh, uh, dat er een aantal, aantal uh, suggesties zijn gedaan. Uh, u heeft zelf uh, voor de radio en ook later uh, heeft u gezegd dat het uh, idee van een burgerwacht, dat u dat omarmt. Nou, ik zou graag willen dat u dat onderzoekt. Um, ik zelf heb uh, gehoord tijdens de vergadering, uh, tijds, tijdens de bijeenkomst... dat er uh, ja, werd, werd uh, gesuggereerd om een soort drijfjacht te houden. Of noem het maar zoals je het wil. Maar het ging er in feite om dat een aantal mensen uh, de herten uh, weer naar hun natuurlijke leefomgeving uh, dreven. Wat, uh, mij, uh, uh, wat, wat, wat ik heel erg positief vind, uh, dat uh, in ieder geval een aantal, een klein aantal overigens, een klein aantal Zandvoorters, uh, dat uh, voorstel omarmd hebben. Dat ook daadwerkelijk hebben uitgevoerd en daar succes mee hebben gehad. Dus ik zou eigenlijk een oproep willen doen aan Zandvoorters, omdat, uh, uh, ja, om daar eens... Uh, naar te kijken of, of we dat een wat grootschaliger kunnen aanpakken. Daar wilde ik het voorlopig bij laten. Dank u wel. Meneer Kroonsberg, mag ik u dan even in herinnering brengen dat u maar eenmalig het woord mag voeren? Dus, oh sorry, Sandbergen, Als u nog wat heeft toe te voegen, moet u het nu doen. Ik zal het zeker doen. Uh... Voorzitter, nee, sorry, ik gezet? was even de ja. war met de namen. Ja. Ja, er Al wordt... die bergen ook hier, die wordt er helemaal Er wordt, Er wordt op een gegeven moment uh, uh, gezegd, ja... Um, uh, de VVD heeft een, een tweetal vragen gesteld. Het antwoord uh, van uh, de portefeuillehouder is wat mij betreft bevredigend. Uh, als er op een gegeven moment blijkt dat er een, uh, een motie zou worden ingediend... dan neem ik aan dat ik de gelegenheid krijg om daarop te reageren. Als het een agendapunt is, natuurlijk heeft u dan wederom de gelegenheid... om daarop te reageren. Dan ben, dan ben ik even klaar. Oké, okay, dank u wel. Meneer Kroosberg. Ja, voorzitter. Het CDA is uh, bijzonder onder de indruk van de verklaring van de burgemeester. Met name het feit dat uh, er melding wordt gemaakt van de dialoog... die uh, niet alleen op de bijeenkomst uh, met de burgers uh, uh, is geweest met een drietrappet uh, traject. En ook nog uh, behoorlijk wat uren die aan de vragen en de opmerkingen en de emoties zijn besteed... Maar ook ten aanzien van het vervolg waarvan de burgemeester melding maakt. Ik zeg u dat het CDA zeer hecht aan de maatschappelijke dialoog die u heeft gevoerd al met een aantal organisaties en die u ook nog zal gaan voeren. U heeft ook duidelijk gemaakt dat u nog onderzoek wil maken over de aansprakelijkheid. En dat betekent dus dat u zich bewust bent van het uh, moeten uh, zorgen voor een gedegen aanpak wat dat betreft. In elk geval, het blijkt dat er absoluut niet onaandenkend uh, is omgegaan met de problematiek die u uh, zo treffend benoemt als het... ...behorend tot de problematiek van de gemeente Amsterdam zelf, van de raad van de gemeente Amsterdam zelf. Vanmiddag heb ik nog contact gehad met een, een vertegenwoordiger van de raad van Amsterdam van de CDA en uh, men uh, zit daar een klein beetje in een impasse. En er werd dus uh, duidelijk ook aangegeven dat er mogelijkheden zijn, en dat geldt dan niet alleen voor het CDA... maar dat geldt natuurlijk ook voor D66, de Partij van de Arbeid en anderen die daar hun contacten hebben... om uh, in de richting van het Amsterdamse uh, op een, een fatsoenlijke en gedegen manier de argumentatie op tafel te leggen... zodat men zich voldoende beseft dat Zandvoort uh, is eigenlijk is opgeschreven met de problematiek die men niet wil... En dat er eigenlijk een beheersplan uh, gemaakt moet worden, waardoor uh, uh, het, het probleem zich niet alleen maar bij anderen gaat manifesteren. Uh, in dit licht uh, hadden wij een motie voorbereid, maar uw, uh, uw betoog is zo indrukwekkend geweest dat wij die motie uh, niet uh, gaan uh, indienen. Ik noem wel een, uh, een, een suggestie die vanaf het CDA uh, gegeven moet worden. Uh, het is namelijk zo dat uh, de Amsterdamse Raad ook moet begrijpen dat er naast de, de, de daar horende eindverantwoordelijkheid ook nog uh, uh, gevaren zijn ten aanzien van wat de collega wellicht al heeft genoemd. Dat moet bekeken worden of dat zo is ten opzichte van de teken. Maar dat er ook beschermde habitattypes in vegetatie uh, worden aangetast door de herten die dat uh, als het ware wegeten, is mij verteld. Dat betekent dus dat er gekeken moet worden... hoe doen de omliggende uh, natuurgebieden dit? Want het blijkt wel dat de Kennaamenduinen... Uh, uh, de beschikking hebben over uh, noodzakelijke beheersmaatregelen. En dat mag toch absoluut wel verwacht worden van de uh, Amsterdamse Raad. Ik stel dan ook voor dat we uh, wellicht in de brede zin hier als Raad... misschien wel kijken of een, een, een zoals het daar heet schriftelijk kunnen reageren met een, uh, met een raadsbericht. En dat dat uh, aan, de, aan, aan een raadsbericht heet dat daar. Dat is dus een brief waarin nog eens een keer heel kort aangegeven wordt... wat de problematiek is en wat de argumentatie is... om Amsterdam te bewegen, niet te dwingen. Ik zeg dat met nadruk, want Amsterdammers zijn daar zeer gevoelig voor... Om... Uh, Amsterdammers te bewegen om de noodzakelijke maatregelen te nemen zodat dit probleem niet voortduurt. Mijn vraag is: kunt u als college een mogelijkheid bieden om een, uh, een concept raadsbericht te maken voor Amsterdam? En uh, ik ben eventueel bereid om samen met een aantal mensen daar gewoon, zoals we dat hier gebruikelijk ook doen, om daar in te spreken. Want dat kan, ook in Amsterdam. En waarom zouden we die gelegenheid aan ons voorbij laten gaan? Laten we maar even gaan trommelen. Ten aanzien van de VVD, ik dank hun Dit voor de uitgebreide ja. wijze waarop ze... Mag dat, voorzitter? Nou, ik, even... ik, ik, ik, ik, ik, ik bedank ze voor de uitgebreide wijze waarop ze dit uh, op de agenda hebben geplaatst. Uh, inhoudelijk verschillen we natuurlijk van mening. Maar het is belangrijk dat uh, iemand in elk geval het initiatief neemt om dit heikele punt op de agenda te plaatsen. Waarvoor de dank aan de collega's van de VVD. Dank u wel, uh, voorzitter. Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wou een interruptie... Maar goed, het, ik zal het in mijn verhaal... Uh, kom ik daar wel op terug, uh, meneer Kroonsberg. Misschien moeten we als raad... niet een raadsbrief, daar heb ik nooit van gehoord. Ik heb het ook nooit tegengekomen, een raadsbrief. Wel een motie. Dat we een gezamenlijke motie maken. Amsterdam. dat lijkt me beter dan een raadsbrief. Daar heb ik nooit van gehoord. Mag ik reageren? Meteen uh, voorzitter. Dus misschien is dat... Handig, nou, eigenlijk uh, is het natuurlijk de bedoeling... dat u iets te melden heeft over de interpolatie. En uh, als we op die manier met elkaar in debat gaan, denk ik dat we niet op de juiste manier bezig zijn. We zouden namelijk eenmalig het woord voeren. Dus dan wordt het alweer tweemalig en driemalig. Is dat niet? Goed, dank u wel. Ook verder voorzitter. Ja, misschien is het handig Nippa. om uh, straks een uh, kleine schorsing te doen om uh, gezamenlijk met de hele raad een motie uh, te maken om zo te kijken of we die deur in Amsterdam open kunnen trappen. Uh, voorzitter, de, de, de, de burgemeester had het uh, toen straks uh, uh, over risico's. Dan vraag ik me af: bij welk risico wordt er dan een, een beest afgeschoten? We he, hebben het dan over hitte, maar tekendragers, geloof ik. Hè? Dus bij welk risico uh, gaat dat gebeuren dan? He? Dat vraag ik me eigenlijk af. Ik kan u wel zeggen dat uh, Sociaal Zondvoort uh, uh, te alle tijden uh, tegen het afschieten van het is binnen de bouwde kom. Eerste plaats is het levensgevaarlijk, dan hoeft er maar een afketsing te zijn. En buiten dat nog eens een afketsing, maar je hoeft het alleen maar te zien en je hebt al weken uh, nachtmerries, denk ik. Ik zou het niet willen zien in ieder geval. Voorzitter, uh, dat is het laatste, of dat is het laatste, misschien ook in mijn tweede termijn uh, er nog op terugkomt